Wannick Zampersen met het NOS Journaal. Rusland heeft zich teruggetrokken uit de strategisch gelegen stad Liman... in het oosten van Oekraïne, meldt het Russische ministerie van Defensie. De Russen hebben de stad in de regio Donetsk verlaten... uit angst dat ze door Oekraïnse troepen worden omsingeld. Eerder vandaag werd al duidelijk dat Oekraïnse militairen de stad binnentrokken. Liman werd door de Russen gebruikt als logistiek knooppunt... om troepen in de regio te voorzien van onder meer materieel... Bij een aanval op een convooi bij Kupjansk in het noordoosten van Oekraïne... zijn afgelopen zondag zeker 24 burgers om het leven gekomen. Onder hen zijn 13 kinderen en een zwangere vrouw, meldt Oekraïne. Gisteren kwamen bij een raketaanval op een burgerconvoy in Zaporizhia... zeker 23 mensen om het leven. Minister Hoekstra van Buitenlandse Zaken noemt het besluit van Nicaragua... om de diplomatieke banden te verbreken, verbreken disproportioneel...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 In Eindhoven knipte een aantal mensen hun haar af uit protest tegen het Iraanse regime. Ook werden opnieuw hoofddoeken verbrand en demonstranten riepen om sluiting van de Iraanse ambassade. De demonstraties volgen op de dood van een 22-jarige vrouw in Iran. Ze overleed nadat ze was aangehouden door de moraalpolitie omdat ze haar hoofd niet goed zou hebben bedekt. Het weer. In het westen en noorden kan nog een bui vallen. Vannacht koelt het af naar een graad of 10. Morgen geregeld zon met in het noorden kans op een bui.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 That new entertainment for you. En uh, ja, de gast, uh, zei ik net al, heb ik hier in de studio Esso Velsen. De Entertainment for You, zaterdag gast. Hoor je me? Ja. Oh, ik, uh, ga je <laughs> <laughs> Ja, nou, je kan het euh, verkeerde schuifje open staan. Ja, dat kan gebeuren toch? Ja, ja. Hé, <laughs> hey, Els, uh, ja, welkom weer... Uh, ja, de, zijn we weer, hè? Zijn we weer, ja. ja, ja. Je hoort haast vast te geland hierin. Ja, bijna wel, hè? <laughs> ja, ja. Langer. Nee, maar leuk. Hey, uh, ja, jij bent nieuwe single natuurlijk. Ja. En uh, nou is... Uh, is die maar even ontschoten? Dit melodietje, <laughs> ja, moeilijk is dat kan het niet goed, zijn. Ja, ja, dit dit melodietje. Ja. <laughs> ja, ik wist iets met melodietje, maar ja. dit melodietje dus. Ja. Hé, hey, uh, ja, hoe is dat ontstaan? Uh, uh, uh, nou ja, het melodietje had ik al. Dat vond ik zo op zich al leuk, dat luisterde ik veel in de auto. En ja. op een gegeven moment heb uh, ik daar zelf een tekst op geschreven, want het was een instrumentaal nummer. En toen uh, ben ik gewoon gaan zingen in mijn eigen repertoire. En dat sloeg ze eigenlijk zo goed aan, dat mensen echt zeiden, ja, daar moet je wat mee doen en dat moet je gaan uitbrengen. En, uh, nou ja, toen werden er zelfs ook nog uh, vragen gesteld of ze orkestband mochten hebben. en dan dacht ik Nou ja, uh, wordt wel aardig opgepikt. ja jij zei, ja, dat mag wel. Uh, nou, nog even niet. <laughs> okay. ik, maar, ik wil eerst zelf nog even genieten. Ja, nog even, ja inderdaad. <laughs> maar uh, ja, weet je. En toen had ik zoiets van, ja, misschien moeten we het toch wat doen. Want als zelfs mensen al je kerstband gaan vragen, dan uh, ligt die dus lekker. Ja, met, uh, uh, ja hoe, uh, hoe gaat het nu eigenlijk met jou verder? Want, Goed. Je, eigenlijk horen we niet zo heel gek veel van je. Nee, maar op de achtergrond zijn we aardig bezig, hoor. Ja, ja, ja, ja. ja, ja, ja. Nee, ja, dat, dat blijkt maar... In, in de, de singles die je eigenlijk continu uitbrengt... Dus zijn er toch wel, voor mij, twee in een jaar? Nu zijn het er twee in een jaar, ja, ja, ja. klopt. Ja, ja, ja, ja. Dus het gaat de goede kant op. En op de achtergrond zijn we ook druk bezig met schrijven. En uh, op dit moment worden er ook banden gemaakt... die worden alvast ingezongen. Dus ja, dan... Uh, heb je in ieder geval iets klaarleggen, ja. zodat je meteen een schakelen als nodig is. Ja, want uh, ga je nog wat uitbrengen met de, met de kerst eventueel? Of, uh, nee, niet? nee. Hou je van de kerst? Of? Ja, ik vind het helemaal, ja. helemaal geweldig kerst en als gezellig. Maar uh, ja, het is maar drie weken het jaar, hè ja Nou ja, en, ja. ik vind het eigenlijk ook wel genoeg. Ja, he. weet je, de, de, de, de, voordat de mensen het nummer door hebben is kerst alweer voorbij, hè? Ja, nou ja, dat ja. Nou, ja, hangt ervan af. Was die aanslaat natuurlijk. Ja, dan, ja, dan moet je zo'n nummer als Wem schrijven, dan komt het wel goed. Maar, ja, ja. <laughs> nee, daar help ik me nooit zo mee bezig. Ik ben echt op uh, lange termijn uh, dat soort ja. dingen. Ja. Ja, en uh, ja, je, je, hebt je, je hebt je tante meegenomen. Ja, ze lekker ook. Lekker, lekker gezellig aan de koffie hier. Ja. Ja. Even kijken hoe het nou allemaal werkt. Ja, ja, ja. ja, maar ze is heel erg begaan met me, hoor. Ze gaat ja, overal mee ja? naartoe. Ja, okay. en, uh, dat, ja. dat wel. Is je chauffeur of? Uh, nee, of nee ik niet? rijd zelf. Ik heb, ik heb wel een chauffeur. Als Jeanette rijdt, ook veel voor me. Oké. Okay. Uh, maar als het even mee kan, als het even kan, dan gaat ze mee. Ja, ze ja, net, uh, net de plugger. Dus net de pluggen. Ja, dat is ja, ja. inmiddels ook mijn manager, hè? Oké. Okay. Want ik uh, ja. ben een eigen label begonnen. Oké. Okay. Met Jeanette samen en uh, JMR Records. En uh, daar zijn we nu uh, volop mee bezig. Ja, je Tim het ook goed aan de weg, laat ik het zo zeggen. Ja, die ja. gaat hartstikke goed. Ja, ja ze hoor, maar hartstikke... ze doet het ook heel goed, hè. Ja, ja, ja. Het is uh, niet van, nou, ik heb je nummertje weggestuurd... en af en toe een telefoontje van, uh, je hebt een interview? Nee. nee. Ze, ze, ze rijdt het echt aan. Ze gaat ook in ja, gesprek ja, met die ja, mensen. Ja. En, uh, dus dat doet het hartstikke goed. Ja, ja. Ze, ze gaan al een tijdje mee, tenminste bij mij. Uh, mee. Ja. Dus, hé, uh, hey, um, ja, dat blijft toch uh, het liedje dat ik zeg van... Ja, dat is een heerlijk zomersliedje, Pronto. Ja, wel ah, ja, hè? Ja. Dat, dat, dat, dat, dat, dat, dat is de eerste die ik ga draaien. Ja, goed zo. Heerlijk. Echt van felse. Pronto. Ah, mooi hè? Neem me in je armen. Laat me even gaan. Wil je mij verwarmen? Kom dicht tegen je aan. Dit zijn de momenten. En ik samen, echt erg pijn maar. Een was rode wijn, zo zou het moeten zijn. Dan is de liefde zoveel meer dan even waar. Lenen is toch al te koren, dus geniet voordat het je laatste wordt. Dus voel je vrij, geniet ervan, het is zo voorbij. Geniet van de leven.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 For you. In het hoofd, in het hart. The entertainment for you. Zaterdag gast. Ja, S. van Velzen hier in de studio aanwezig. En Pronto was dat. Lekker hè? Ja, heerlijk nummer. Zie je uh, nog het wit is, die witte stranden? Het is, het is jammer dat de zomer alweer voorbij is. <lacht> nou, maar. we kunnen niet zeggen dat we geen gehad hebben. Wat dat nee, betreft... Ja, uh... nee, het, het, het, ja, het was vervelend toen eigenlijk. Oh, nou, het kan ook overdreven natuurlijk. Ja, het <lacht> ja, ja, ja. is hier altijd alles of niks. Hè? Ja, precies, inderdaad. Hey, maar ik ben eigenlijk... Dat was volgens mij het vorige, uh, vorige nummer. Als ik naar je kijk. Ja. ja Ja. En, uh, hoe is die eigenlijk ontstaan, want uh, die is, uh, uh, dat is volgens mij met je dochter of niet? Uh, ja, nou ja, zozeer, ik, uh, ook dat melodietje hoorde ik weer en ja. uh, dat was de Nomakee Damas van uh, Salina Cantania. En op uh, het moment dat zij zong van Nomakee Damas, dacht ik meteen, als ik naar je kijk. Oké. Okay. Ja, ja. kwam gewoon nou, ja, op. Ja, het, het ik weet flikken. nog niet waar naartoe maar het, het dat flikken. was, uh, ja. ja. En uh, nou ja, zo is het eigenlijk, van als ik naar je kijk, ja, als ik naar mijn kinderen kijk, ja, zie ik toch wel overeenkomsten van mezelf. Ja. En zo is het eigenlijk ontstaan. En uh, ja, ik denk dat mensen die kinderen hebben, zich daar wel in herkennen. Ja, ja, dus ja, absoluut. Het is altijd een beetje, een beetje van jezelf. Ja, <laughs> ja, nou ja, goed, je ziet toch wel je eigen kinderen ook bij bepaalde dingen struggelen waar jij vroeger ook tegenaan liep. Ja. En jij, uh, jij pakte dat dan zo aan. En jij dacht ook van, al oh, mijn hele wereld vergaat. Ja, ja, als, als kind zijnde. Eigenwijs, ja. Ja, ja. ja, en nu ben je wat ouder en kan jezelf de dingen relativeren. En zie je je kinderen eigenlijk dezelfde fouten maken. Ja. Nou, dat is leuk, want daar leren ze alleen maar van. Maar ja. dan zie je toch een hele hoop gelijkenissen. Of, ja. of ook in hun bewegingen. Ja, en, dus, en nu zeggen ze van, joh maar, wat ben jij eigenwijs? Oh, ga wel. Ja. Oh, ja, ja. Ja, rollen zijn, zijn wel omgedraaid. En rollen zijn omgedraaid, <laughs> ja. Ja, klopt. Hey, um, ja, we gaan hem even draaien als ik naar je kijk. En dan uh, gaan we eventjes ook nog uh, Martin de Jaren bellen. Ja, dus het doel, hopelijk, Leuk. Uh, Helemaal goed. Yo. Yo. <laughs>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 Ja, dat maakt niet uit. En aan de telefoon hebben wij Emanuela, oftewel Martin de Jager. Ja, hey dat Martin. We de telefoon Goedenavond. Ja, jouw nieuwe single heet uh, Emanuela. Ja, dat klopt. En hoe is het uh, daarmee gesteld eigenlijk? Uh, hoe, hoe zijn we op Emanuela gekomen? Zag je de film voorbij komen? Of... Nou eigenlijk, ik ben er niet echt op gekomen, het is dus, uh, Frank Foy weer die uh, geniaal in de pen heeft gezeten. Ja, ah, ja, ja die ja. kan er ook wel wat van. <laughs> ja, dus uh, die, uh, die heeft hem op een gegeven moment geschreven, gecomponeerd en die kwam thuis mee, toen dus zei zijn ze vrouw van, ik denk dat je Martin maar even moet bellen. Kijk <laughs> <laughs> hey, maar, uh, ja, Frank Foy is de schuldige dus, Ja. en uh, ja, wat, uh, hoe gaat hij? Loop ja. Loopt hij lekker of... Uh... Ja. ja hoor, hij kan lekker mee. Hij, kan, uh, hij is ook goed voor de kroeg. Dus, uh, nee hoor, die draait, die draait goed mee. Ja. Lekker. Ah, okay. wat, wat wat S, wou je eens even zeggen? Ik zeg lekker. Ja, lekker. Ja, dat is ja. fijn, toch? Ja, we hebben, uh, we hebben S hier uh, op, uh, op visite in de hey, studio, Martin Hoi! Hé, maar wat zit er nog meer in het verschiet? Ga je nog nou, ja, iets leuks doen? We gaan even deze nog heel even van deze genieten. Ja. Uh, er is nog een, uh, een uh, gelegenheidsduetje op komst. En daarna gaan we weer lekker verder met eigen met, uh, maken. En met, en, uh, met, met Mario? of... Uh, met? Met Mario? Marius. Marius bedoel ik, ja. Ja, ja, ja, ja die heeft nou zelf net door de single uitgebracht. Dus dan verschoof die weer een beetje. Ja. Nou ja, dat is, gaat toch altijd zo, want dan ligt er weer wat op de planken. Dat breng je uit en dan moet het andere maar weer even wachten. Ja. Nou ja, zo, zo zijn we maar een beetje aan het doorlummelen, hè? Ja, en, en, en nu een, een duetje die, die eraan aan zit te komen, zeg maar. Ja, die er dan nog aan moet komen, ja. Dat schijnt, hij schijnt er wel klaar te liggen, maar ja. Nou is net zijn single weer uit, dus dan moeten we dat Echt, allemaal uh, maar weer ja. een klein beetje verschuiven. Ja, ja inderdaad. Nou ah ja, ik, ik bedoel, uh, het zal vast geen kerstplaats zijn. Nee. nee. <laughs> die werd een we kerst. <laughs> ja, ja je, je weet het nooit. He. <laughs> nee, dat klopt. Je weet het ook maar nooit. Alles is mogelijk. Ja, toch? Hey, maar uh, ja, die zal waarschijnlijk ergens in januari, februari uitkomen, denk ik. Nou ja, goed. Dat, zo zullen u wel een beetje in de planning zitten. Ja. Ja, dat ja. wordt echt wel weer een feestplaatje. Dus ik in, in principe zou ik zomaar die kan ervan mee kunnen draaien. Dat zou ah, mooi okay. zijn toch? Ja dat, ja. Moet ja. Ja. Zijn. Ja, ja, ja. dat zou mooi zijn. Hey, ja. en, uh, heb je nog leuke optredens uh, uh, tegen het eind van dit jaar? Nou ja, ik, ik zit nu klaar om uh, vanavond dan weg te gaan naar uh, Alpen de Rijn. Ja. En uh, nou ja, dat is dan vanavond. Ja, en voor de rest, ja. De, de, het, ik doe het wel ietsje rustiger aan, omdat het echt wel veel is geweest. Ja. En uh, ja, zo langzamerhand, dan, uh, nou ja, hier en daar staan we gerust wel weer openbaar uh, ergens op te treden. Ah, oké. Okay. Maar dat is te volgen op, op een site, uh, Instagram, uh, Facebook. Uh. Ja, sowieso. Facebook plaat ik alles. En anders is het op mijn website www.martindejager.com. Nou, daar heb je allerlei linkjes naar mijn Facebook, Instagram of uh, ja, naar na de YouTube filmpjes. Uh, mijn singles. Dus daar kun je het altijd wel een beetje terugvinden. Daar kun je me eventueel ook boeken. Ja. Dus uh, ja, dat is, eigenlijk is het weer een open boek. Ja, en anders tik je gewoon uh, Emanuela en uh, Martin in. En anders denk jij, Manuel. ook goed. <laughs> hey hey, en uh, nou ja, ze kunnen je daar uh, op, de, op alle uh, social media sites vinden, dus. Ja, geen probleem. Uh, nou ja, ik zou zeggen, kondig jij eenmaal een aan en dan uh, gaan wij hem draaien. Nou helemaal super. Jullie bedankt voor de uitnodiging en uh, sowieso voor uh, de aandacht. Ja, ik wil jullie graag uh, heel graag uh, een hele goede uitzending wensen en voor dank de dank luisteraars. Wel. Hier is je dan, mijn nieuwe single Martin de Jager, met Emanuela. Oké, okay, dankjewel, Martin. Hey, succes. Doei, bedankt. Hoi, hoi, succes. Hoi, doei. Doei, ja, doei. Hoi. Ik was het zat, altijd en boekte naar de zon. Lekker eruit, armt op mijn huid, het Liep zij op het strand Voorbij. Weet nog dat ze zei, wanneer zie ik je weer? Mijn hart was geraakt, want zij is volmaakt. Het afscheid deed me zeer. Ik spaar elke zend, tot ik er weer ben. Alles draait om haar. Dat zoiets bestaat, zij is zo voorbij. Met je. Ja, zeker. Martin de Jager en Emanuela. Ja. <laughs> ja, ja, ja. Je moet er maar opkomen. Hé, hey, maar um, ja, ik, ik, ik heb hier eigenlijk nog wat, we zitten te kletsen, maar ik zit gewoon gelijk niet op te letten. Ja, Dolores. Dolores heb ik hier staan. Ja. Ja, dat is ook een feest een van Ja, die doet het hartstikke goed. Ja, ja. He, ja. nog steeds. Hij ligt er ja, gewoon lekker in gehoor. Een ja. beetje een apart ietsje erin. Dus dat, uh, ja, ja. toch weer een beetje verrassing. Ja, het is... Uh, oude, oude muziek herleefd, zeg maar. Uh, ja. In principe. Het is, uh, hij wordt nog steeds uh, vaak aangevraagd, denk ik. Zo op een avond. Ja. Ja, klopt. En, uh, ik, ik, ik, we gaan hem eventjes draaien. Ben je helemaal in de war, man? Ja, nee, <laughs> ik, ik, ik zit even van alles door mijn hoofd heen te gooien. Ah, okay. en, en het wordt nou één zootje bovenin. Oeh, nou gooi maar in dan. <laughs>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 Vandaag of morgen zit je in de sores De lores, de modus Neem een Nederlandse fans, Ze is in de arena De mooiste vrouw op Ena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 Vandaag op morgen zit je in de sores De lores, de lores nemen Nederlandse band Maar op de Spaanse playa Toen vond ze plots haar draaien Torero, torero, olé Want zij was niet in machtig. Een stukje door, het Zijn avans zijn te bestaan de dus ging ze mee Ai, ja ja ja ai, ai, ai, ai, ai, ai.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 Ja, yes, Dolores. Wat moet je toch met al die toyadores? Waarom moest jij nou juist een Spaanslijke Loris? Dolores, Dolores. Gaat het om het temperament? Hai! Ja, Dolores. Ja. ja. Je dat je van je en zoveel is hij hier aanwezig de aan de tolweg. De die naast. Wat een feest. Jij? Ja, Dolores. Dolores, Dolores, Dolores. neem een Nederlandse vent. Okay. Ja. Ja, alleen ja, net dat laatste. Een Nederlandse vent, ja. Ja, ja. Nou, of je dan weten wij het. Toen ja, binnen is ook niet duidelijk, hoor. <laughs> hey, het volgende nummer wat ik heb staan hier... dat is, nou ja, Astrid Nijg ik, ik, ik doe wat ik doe, hè. Dat zeg ik al genoeg, hè. Ja, ja. Dat is, dat is gewoon een, een wereldnummer. Ja, ja want uh, daar ben je toen uh, ook door Astrid Nijg zelf uh, doorbenaderd. Ja. Dat, uh, ja, dat je het eigenlijk... Uh, ja, ook wel, op goed je, ja. je borst mocht kloppen. Ja. ja, dat was wel een heel groot complimentje. Ja. Ja. Ja, dat is sowieso een leuke, leuke ja, gedachte. Ja, zeker wel. En uh, heb je eigenlijk nog wel eens wat van, de, van haar vernomen? Nee, nee joh, die is veel te druk, joh. Ja. Nee, ik heb gewoon gecomplimenteerd. Nou, ja, inderdaad en uh, dat ze ze ze leuk is leuk. natuurlijk van. ook op leeftijd natuurlijk dat wel. Ja, dat wel, ja. ja het komt nou ook weer een beetje terug, hè, dat nummer, hè, door, ja, ja, door dat ja, programma ja. toe doen. Ja. Dus ja, ja, leuk, toch? ja nee maar dat uh, ja, de leeftijd speelpart dat is natuurlijk, en uh, waarschijnlijk doen ze niet zo heel veel meer in België interesseert ze veel op hè ja dat is veel uh, concertjes, uh, ja, huiskamer, -concert. ja, huiskamer -concertjes, ja, ja, ja ja ja en dat, uh, dat is eigenlijk ook uh, daar blijft ook bij ja nou dat ja. zal verhaal denk ik genoeg zijn hmm. Denk meer dan genoeg. Ik denk het leeftijd. wel. Ja, ja, ja. ja, ja. Nou, het is gewoon fijn dat ze nog gewoon mee, meedoet in de uh, ja. Ik, ik, in denk ding is, ik denk dat ik een soort handje David uh, ja. uh, wordt is. Ja, maar ze is nooit weg geweest, toch? Um, ze is nooit echt weg geweest. Nee, nee, niet echt weg geweest, maar meer op de achtergrond. Ja, precies. Ja, ja. ja, ja. En nou ja, en jij moet dus meer op de voorgrond. Ja, dat zijn dus. we mee bezig. Ja ja ja, ja, ja, ja, ja. maar zij is wel wat wat mm. verder dan mij, dus tegen die ja. tijd. Uh, ja. Nee, maar uh, um, trouwens, waar, waar kunnen mensen jou volgen? Want, uh, da, da, da ja, eigenlijk. Uh... Uh, nou, ook op mijn website wwfvelster.nl of uh, via JMRrecords.nl uh, Facebook, YouTube ja, abonneer je gewoon op mijn kanaal, dan blijf je de hoogte. JMR. JMR Records. Ja, oké. Okay. En uh, dat is ook eventueel voor uh, de concertagenda's en uh, uh, biografie, discografie, en noem maar op. Over mij? Ja. Ja, ja maar JMR is geen geen bij wijze van spreken. Dat, uh, dat is echt een platenlabel. Hmm. Dus uh, daar gaan we mee aan de gang. Okay. Om andere artiesten ook een kans te geven. Onder andere? Ja. ja. Ik doe wat ik doe. Oh, ik doe gewoon wat ik doe. Ja, ja, dus, zo uh, is het. Nou, dat, dat hoor dan je, je maar niet. Dat moet uh, gewoon blijven doen. GELACH <laughs>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 Ja, we, we, doen doen we doen wat gelu we doen. Prima hoor, ja. We gaan allemaal prima doen wat we doen. Ja, het zal wat wezen. He. Dat je allemaal uh, moet doen wat een ander zegt. Nee. Ja, nee. <coughs> dat gaan we niet doen. Nee hoor, laat ook aan lekker in de, nee, de waarde. Dat ik maar net zeggen. Hé, hey, uh, nou heb ik uh, uh, ja, de wil van het leven eigenlijk hier voor me staan? Dat was mijn eerste, ja. Ja, ja. ja klopt. Het, uh, dat is even heel anders. Ja, heel anders. <laughs> dat gaat heel, heel lang terug, hè? Ja. Nou ja, dat nummer zelf is van 80. Ja, de, de, de, goed. Dit nummer is natuurlijk van Roos. Ja. De wil van het leven. Deze Amsterdamse zanger is, is volgens mij niet meer. Weet ik eigenlijk niet. Je ja, durft niet te zeggen. Ik durf het ook niet helemaal te zeggen. Nee. Maar ja, ze was toen al... Ja, ze zal wel op leeftijd zijn, ja. Ja, ja. Als ze nu nog leeft is, ze er inderdaad behoorlijk ja. op leeftijd. Ik denk zo'n beetje Stella, zoiets. Ja, ja, ja. ja, ja. Dus, uh, ook uh, helaas ontvallen uh, ja, ja, uh, vorig ja. jaar. Ja. Of was het begin dit jaar? Nou, weet ik even niet meer. N nee, dit, wel dit jaar volgens mij. Dan was het in het begin dit jaar. Begin van dit jaar, ja, jaar ja, volgens ja, ja, mij, ja ja. Ja, ja. ja, dat was ook een uh, ja, hele uh, aardige dame. Ja. Ja. Ja. ja, hoort echt bij de jaren 80, 90, hè. Ja, de, de, de, de, de, de, ze werd vergeleken met de, de, de, de ja, zangeres zonder naam, ja. eigenlijk. Ja, dat was toen ook de zangeres, in ja, die tijd. Ja, ja. Ja. Maar ja, dat gaat nog verder terug. Dus, ja. ja, hoeveel wil je gaan? Ja, we kunnen naar Jerry Lee Lewis en ja, zo. Ja, ja joh. Handje Davids. idee uh, ik ben overal in tijd. <laughs> Hé, hey, maar um, ja, dit, dit nummer uh, begin van jouw uh, periode eigenlijk. Ja, daar is het mee begonnen. En ook was ik aan het zingen. En toen kreeg ik dus de orkestband van Stella zelf. Enfin, uh, van, van Roos zelf. Van Roos, ja. Uh, ja, die is dus best, was best wel kaal natuurlijk. Er zat niet veel ja, instrumentarium ja, ja. Nee. in. En, uh, dus ik wilde eigenlijk voor op de bune zelf een, een wat modernere band hebben. Die heb ik toen laten maken. En toen kwam mijn uh, appie Hofstede van IT Pictures kwam ik tegen. En ik zei, joh, laat het gewoon proberen, we kijken wel... Uh... Want het was eigenlijk niet het idee om het ook uit te geven. Hè? Net als eigenlijk ja. met, met dit melodiek, het was gewoon niet het idee. Het was gewoon voor de bühne. En uh, nou ja, toen hebben we het eigenlijk geprobeerd. En uh, nou ja, ik zit nu op nummer 5. dus het is ergens goed gegaan. Ja toch? Ja. Ik, bedoel, ja, ja, ja. Hey, ik bedoel, kansen moet je creëren. Ja, absoluut. Maar het is ook wel weer een heel andere genre dan wat ik daar nu weer zing. Ja. Want dat is best wel moeilijk, want ik heb best wel heel veel richtingen die ik op zou willen. Ja, maar ja, ik zeg altijd, uh, wil jij uh, uh, op een goede plek zitten, en uh, moet je meer aan kunnen. Jawel, jawel, Maar je moet niet iedere keer met een ander genre op radio aankomen, snap je wat ik bedoel? Nee, ja, goed. Ik was even aan het zoeken en ik ah, denk nou, dat ik het nu wel een beetje gevonden heb, dus op die weg gaan we verder. Ja. Nou, dan gaan we eerst naar de Roos alias Els, S van Velzen Els. Ah, dat geeft niet. Dus mijn moeder er ook een ja. beetje bij. Ja. <laughs> Espervelsen en uh, de wil van het leven. Het nou, is, uh... is de wil van het leven. Dat ik jou laat gaan. Jij kan je vergeven.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 dat pijn zal je niet langer kwellen Door je steeds op te bellen Kan met jou een mooie tijd Die ben ik kwijt Liefde kan ons slaan in haat Al ben je van huis uit niet kwaad Een man kan ons sporen Een vrouw is verloren Houd dan je verstand bij elkaar, al ik ieder uur nog zo zwaar. Want ruzie het is geen sport, het leven is maar koord. Het is de wiel van het leven, dat ik jou laat gaan. Ja ik kan je vergeven, wat je hebt gedaan.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 Langer kwellen, nooit is dit. Ja. Nu zeggen we het goed. Ja, wel, he, knap hoor. Ja, het duurt even, maar. Ah, het scheelt een L. Ja. Och. Hey, en, uh, ja. We gaan uh, eigenlijk naar. De... de finale, hè? Ja, de finale. finale Met dit, uh, dit uh, ja. melodietje. Ja, ja, ja. ja. Hoe, is, uh, hoe is dat eigenlijk een beetje. Uh, in zijn verhaal gekomen? Dat is, uh, dat zeg ik, dat melodietje, dat hoort in, op zichzelf. Ja. En dat vond ik een heel goed nummer, dat draaide ik veel in de auto. En ja, ik werd daar gewoon vrolijk van. En op een gegeven moment dacht ik, omdat het een instrumentaal nummer is, ja. dacht ik van ja, ik ga gewoon die stukjes ga ik zelf een eigen tekst schrijven. Nou, dan heb ik gewoon de bühne gebruikt. Ja, er was gewoon zoveel vraag naar. Ja. En ook uh, artiesten die uh, om de orkestbanden vragen. En ik denk, ja, weet je, dit is best wel serieus. Want als mensen daarom gaan vragen, dan ligt het dus goed. Ja. En zo hebben we dus besloten om het alsnog uit uh, te brengen. Maar is, het, is, het is wel een eigen orkestband, neem ik aan, toch? Dit is, ja, ja de, deze band is mijn eigen kerstband. Ja. Ja, maar, maar het is een cover de, van een ander, laat we zeggen. Ja, ja, goed, van de Spaanse... Ba Banda Blanca. Banda ja. Blanca, ja. Hey, en en ja. hoe zie je ja. S. van Vels in de toekomst? Uh, lekker bezig. Ja, ja ik, uh, dat zeg ik. We zijn met een hoop dingen bezig natuurlijk, op de achtergrond. Banden zijn nu in de maak. Een uh, aantal teksten heb ik geschreven. En uh, hier en daar gaan we wat opnemen... zodat het wat klaar ligt... dat uh, als het nodig is... dat ze meteen in actie kunnen komen. Dus uh, gelukkig heb ik uh, nu die ruimte... om dat te kunnen doen. Ja. Eh, want het uh, kost ook al niet wat. Nou, dus, Maar goed, uh, ik kan best voorstellen... dat het, uh, je hebt een eigen label uh, zeg maar opgezet. Ja. En dat, dat het dus uh, best wel... Ja, druk gaat worden. Dat hopen we wel, ja. Zoals Tenminste, het in ons hoofd gaat... dan, ja. uh, dan uh, gaat, het, gaat het druk worden, ja. Ja, maar dan... Uh, Blijft Essen of S wel uh, zingen? Ja, uiteraard. Okay. Dat is prior nummer 1. Ja. Dat okay. is prior nummer 1. Ja, <laughs> ja, ja, ja. ja. Maar dat ja, dat ja. Hebben we waren wel goed besproken ook zo, hoor. Dus het, uh, ja, Er zijn gewoon allerlei dingen die op ons pad komen nu en die je aan het uitzoeken zijn. En uh, ja, dat gaat gewoon hartstikke goed. Ja. Dus, uh, en van daaruit willen we nog gewoon verder. Ja, want uh, waar is dit gevestigd? Uh, officieel is het gevestigd in uh, Deest. Dus dat is van eentje fietsen. Ja. Uh, maar ja, goed voor contacten maakt het in dat moment natuurlijk niet zoveel uit nee, wij doen nee. dus op dit moment geen opnames maar we kunnen ze wel uh, we kunnen wel het hele pakketje regelen ja. dus als, als, een, als een artiest net zoals ik zegt van ja, ik wil graag wat uitbrengen ja. En ja, het kost gewoon heel veel zentjes en, uh, dat zou ik gewoon eens informeren bij je merkers wat, wat de mogelijkheden zijn ja. of, uh, we kunnen ook alleen pluggen bijvoorbeeld of uh, of we extra promoten op de digitale platformen. Of, uh, of jou helpen inderdaad jouw eerste nummer op te zetten en uh, die distribueren. Ja. Voor je. Ja. En dan uh, hier te draaien. En dan oh. bij jou al langs <laughs> natuurlijk. Jij krijgt het eerste exemplaar En dan <laughs> word je bij Fred gedraaid. Ja. ja. ja. <laughs> hey, ik denk dat we, dat we hem gaan laten horen. Laat dit liedje ja. maar gewoon horen hoor. Ja jou, hoor. Doe jij, hem, doe jij hem nou aankondigen? Ja? ja. Nou, ja. nou dan komt ze hoor. Esver Velsen met dit melodietje. <lacht> Gelukkig. Ging helemaal goed. Ja, wel hè? Ja. Pam, pam, pam, pam, pam, pam. Ja, Heerlijk, hè? Ja, hè? Ja. Heb je toch zo je huishouden gedaan? <laughs> ja. <laughs> ja, toch? Ja, maar goed. Eh. Nee, eh. Maar binnenkort, eh, tenminste binnenkort, eh, we, we kunnen dus veel meer van dit soort eh, nummers van jou verwachten eigenlijk. Want dit is wat jij bent, wie jij bent. Uh, nou, ik, ik ben inderdaad gek op het samenspel van instrumenten. Maar ook uh, een bepaalde manier van, uh, van de bas en de bass, uh, ja. vlagwerk. Ik heb heel veel in mijn hoofd dat krijg ik het er al niet uit, dus daar heb ik hulp bij nodig. Maar die heb ik nu gevonden in uh, Like Our Music en um, ja, gaat gewoon alsjeblieft lekker. Ja, ja. Hey, want um, destijds deed je ook, uh, ik, ik heb gewoon even een, een live uh, optrainertje op bijgepakt. Oh. Ah, ja. uh, dat was uh, voor mij in Vlaardingen, ja, als ik klopt. me goed herinner. Ja, moet ik binnenkort weer een. Ja. Ja, dat, uh, dat is nog steeds aan de gang? Ja. Okay. Nou ja, binnenkort is het dan een reunie van de mensen die er allemaal aan meegedaan hebben. Maar uh, ja, er worden heel veel feesten aangegeven. Dus uh, ja. ja, leuk. Maar, maar, maar uh, je doet uh, dus uh, nog steeds de optredens of is het alleen nog een, uh, een reunie? Nee, nee, nee, ook optredens. Ja, oh, ja, ja, okay, ja, ja. Okay. Want even kijken, zoals je weet heb ik hier dan staan. Ja, ook een mooi nummer hè. Ja, ja dat ja. Is, uh, is van Cory Konings volgens mij. Ja, maar, klopt, he? ja. ja, ja. Ja, ik moest even graven. Ja, ja nou, dat is ook wel van, van jaren tachtig inderdaad, ja, ja. dat nummer. Ja, ja want uh, dat nummer heb je nooit uh, eigenlijk gedacht, hè? Nee, dat was gewoon een band uh, die ik gewoon zing op de bühne. Ja, ja. Wat, uh, maar, maar uh, heb je niet de drang om, om ook uh, zulke nummers zeg maar, uh, uit te brengen? Ja, dit is natuurlijk een vrolijk nummer. Als, je nou kijkt naar, als ik naar je kijk, dat is wel weer een rustig nummer. Ja. Dus ik heb wel zoiets en ik wil wel graag het levenslied blijven doen. Hè? Dingen, uh, dingen kunnen zingen die bij mensen binnenkomen. Ja. Waar ze zich in kunnen vinden. En daarnaast, ja, ik hoef natuurlijk niet altijd serieus te zijn. Daarnaast vind ik dit soort nummers zoals mijn melodie. Ja, ik ben ook een feestnummer. Gewoon ja. lekker los, lekker, ja. laat je maar even lekker gaan. En, ja. Uh, ja, dat ben ik ook. Ja, dat blijkt uit hè, Pronto, dit melodietje. Ja. Nou ja, dan zien we S. Van Vels eigenlijk als het, als het feestbeest. Ja. ja, ja, inderdaad. Ja, ja, ja. ja. ja. Van de serieuze kant kennen ze mij natuurlijk nog niet echt. Nee, nee, maar dat, uh, ja, zoiets als deze, zoals je weet. Ja. Ja, dat is uh, wat, uh, hoe zou je zeggen, dramatische. Nou, is niet het goede woord. Nee, dit is juist een heel fijn nummer, toch? Want uh, ze krijgt een briefje ja ja ja op de mat ja, hè van ik, iemand vind, die graag weer wat met de wil. En zo. Ja. Ik, ik vind dat allemaal een beetje klef ja maar dat was toen okay. zo nou, nou, dat nou, was, nou. was toen zo draai ja, nou, <laughs> het nou, dan, gaan we draaien, dan. Okay. for you okay. in het hoofd in het hart als gewone dinsdagmorgen door de weekse dag Zo'n monotome dag Voor kleine zorgen Zo'n dag waarvan je niets Verwachten Maar De brieven dus, die kleppen De hele tijd En de mat een klein Waar Waarop mijn meisjes Naam nou geschreven Maar het handschrift viel me nog het meeste op Ik maakte heel bewust De brief snel open daar staat in het geschreven maar één ding. Ik ben mijn hele leven blijven hopen, liever weer. Zoals je weet, ga ik het tegen van jou. Zoals je weet, kan ik jou niet vergeten. Moois met mij, nadat mijn eerste man me zo liet stikken, kwam er voor mij een wondertje voorbij. Ja In Zandvoort 106,9 op de kabel 104,5 en DAB plus 6a. Zo, als je dat maar even weet. Dat bedoel ik. Ja. <laughs> nee, ja maar echt. Ja. <laughs> Best wel hier. En, uh, zoals je weet was dit ja. live in, uh, in, in de prikkenwater. Ja, Glaningen. Ja. Daar ja. uh, hadden we het net over. Hoe kom je ja. aan de naam? Ja, ja je moet er maar opkomen. Ja. Ja. Waarschijnlijk was iemand beschonken en die dacht van... Uh, nou, geef mij maar een spaatje. En toen dacht hij prikkenwater. Ja. Yep, oké okay. uh, dat wordt de naam. <laughs> dat ja. wordt hem. Ja. hey maar um, ik heb hier ook nog een live versie van... Hier ben jij. Hier ben jij? Ja. ja. ja. Ook daar vandaan. Ja. Ja. ja, dat is ook een heel mooi nummer. Ja, ja. Ja. En uh, uh, ja... Dat, dat soort koffers, uh, blijf je ook nog steeds doen. Ja, want ja. dat is ook echt een levenslied. Er zit ja. emotie in. Ja. Ja. We gaan hem gewoon draaien. Ja, Luisteren was... luister wat het is. Ja, of het wat is. Het is heel mooi. <laughs> ja, ja het denk is ik. heel mooi. Ja. <laughs> gaan we doen. Hier ben jij. Maar ja, we zitten alweer tegen het einde van het programma. Gaat snel hè, het is. Gezellig. Ja, ja. <laughs> time, time flies when you have fun, zeggen ze altijd. Ja, ja. ja, ja. Hé, hey, S, ik zou zeggen bedankt voor de komst hier naartoe. Ja, ja, ook weer bedankt. Ja, en noem nog één keer even het label, de site. JMR Records. JMR ja, Records. Uh, www.jmrrecords.nl en uh, www. Svansvelsen.nl Dan komt helemaal goed. Ja, zeker wel. Nogmaals, bedankt voor je komst. Ja, En uh, jouw tante ook natuurlijk. Ja, uh, <laughs> Heb ook weer genoten. Ja. En uh, ik zie je gauw weer. Hoi Is gauw goed. weer. Hé, hey, dankjewel. Hé, hey, dankjewel, man. Goed weekend. Hoi, joh. hoi. Hoi, hoi. hoi. We zeggen allemaal bedankt voor het kijken bedankt voor het luisteren. En eh, graag weer tot volgende week. Goed weekend. Bye bye, zwaai, zwaai. En tot dan. Hier ben jij. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. Maar nu eerst het NOS nieuws van 7.